11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Jagen op piraten, hoe doe je dat eigenlijk? En voetbalkijk in Griekenland, hoe doe je dat eigenlijk? Nu het nieuws met René van Brakel. Ja, dat hebben ze goed gedaan gisteravond. Het was feest in Griekenland. De Grieken gaan verrassend door naar de kwartfinale van het EK. Voor de rest is er weinig vro vrolijkheid in het land dat er in een diepe crisis zit. Vandaag kiezen de inwoners voor de tweede keer in de anderhalve maand een nieuw parlement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 Maar vandaag moet er dus in het stemhokje een keuze worden gemaakt... wie de conservatieve nieuwe democratie... die achter de forse bezuinigingen staat vanwege de Europese noodhulp... of wordt Syriza de grootste die juist van de afspraken af wil? Vanavond laat is er duidelijkheid. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond is niet heel veel verandering te zien. De VVD stijgt naar 28 zetels, twee meer dan vorige week. De SP komt uit op 31, één minder dan vorige week. Daarmee is de SP in de peiling van de Hond nog wel steeds de grootste partij. Verder winst de PvdA er eentje en verliezen PVV en CDA elk een zetel vergeleken met vorige week. De andere partijen blijven gelijk. In Canada is aan de grens met Amerika na een klopjacht van anderhalve dag een overvaller opgepakt. De man werkt bij een geldtransportbedrijf en overviel zijn eigen collega's. Hij grote drie bewakers dood, een ander raakte zwaar gewond. De aanhouding verliep zonder problemen, vertelt deze verslaggever. Police did describe him as very dangerous, but from what we know now, he was arrested trying to cross the border into Washington state without incident. Hij had bij zijn arrestatie geen wapens bij zich, wel omgerekend 250.000 euro aan cash. Facebook heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over de inzet van gegevens van gebruikers. De zaak draaide om speciale advertenties die je te zien krijgt als je bijvoorbeeld bij een vriend een pagina van een bedrijf vind ik leuk heeft aangeklikt. Gebruikers worden zo ingezet om reclame te maken, maar kunnen dat niet tegenhouden. Facebook betaalt nu 10 miljoen, 10 miljoen dollar als schikking. Die werd vorige maand al bereikt, die schikking. Maar het bedrag is nu pas bekendgemaakt. De gebruikers zien daar niets van. De 10 miljoen gaat naar goede doelen. Het weer nog, wolkenvelden met af en toe zon en vanmiddag plaatselijk een bij. Aan de kust waait het stevig, het wordt 18 graden daar tot 21 in Limburg. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met dit uur de strijd tegen de piraten. Hans Verbeek is hier in de studio. Meneer Verbeek, uh, kan je trouwens aan boord van een marinefrugat ook gewoon voetbal kijken? Uh, ja, dat kan zeker. Uh, we hebben een, een, een satellietontvanger uh, uh, aan boord en uh, als het... Um, als het weer goed is en de koers is goed, dan kunnen we tv ontvangen. Maar je hebt geen 100% garantie dat dat uh, altijd lukt. Bovendien ben je nog afhankelijk van de dekking van de satelliet. Ja, en of de tegenpartij nog niet wil aanvallen tijdens een wedstrijd. <laughs> ja. Oerwoudgeluiden zijn prima in de jungle, maar niet in het voetbalstadion. Nu eerst een voetbalavondje in Griekenland. Hier zijn Bas van Derven en Bert van Sloten. Het is toch wel mogelijk he, om die volgende ronde te halen. Maar hoe groot schat jij die kans? Die schat ik net zo groot als dat de paus morgen Mohammedaan is. <laughs> ja, en die oudkamp altijd goed voor een leuke uitspraak... die vervolgens niet uitkomt. Eigenlijk dacht iedereen al dat gisteren de Grieken... uitgeschakeld waren op het Europees kampioenschap. Maar we weten de uitslag inmiddels. Ze zijn toch door naar de kwartfinale. En de paus is gewoon paus en katholiek gebleven, hoor. 1-0, gewonnen van de Russen. In Athene, in Café Happening... waren ze gisteravond enorm blij op de dag voor de verkiezingen. Het verslag is van Joris van der Kerkhof. Dat is nog twee minuten voor het eind van de wedstrijd. En het bijzondere is, als je het vergelijkt met de wedstrijd die afgelopen dinsdag gespeeld is. Toen stond, zat iedereen een beetje uh, achterover in de, in de stoel. Maar nu is iedereen enorm, de hele wedstrijd al enorm bezig met die wedstrijd. Dat doelpunt natuurlijk. Maar ook gemiste kansen. En gewoon gejuich voor hoe hard ze werken. Een halve minuut te spelen. Mensen houden handen voor hun gezicht. En deze bal gaat over. Mensen gaan staan, de wedstrijd is er niet voorbij zwaaien naar nou elkaar. Nu is het dan echt voorbij voor de Russen en feest voor de Krieken. Tranen in de ogen met handgebaren geeft ze aan hoe blij ze is. Ze had de tranen een beetje weg. Het ijs is gebroken. Griekenland kan gewoon, weer, kan gewoon weer verder gaan. Kan weer verder gaan met leven. Griekenland betekent weer iets, zegt ze. En ze zegt het krachtig met, met glimmende ogen ook. En God steunt ons in moeilijke tijden. Steunt God u ook bij de verkiezingen? God zorgt er ook voor dat morgen de beste gekozen wordt. De beste die Griekenland uit deze crisis helpt. Afgelopen dinsdag hebben we een mevrouw al gezien. Bij de wedstrijd tegen de Tsjechen. Toen zaten de mannen allemaal televisie te kijken. En zaten zij een beetje met hun rug naar de wedstrijd toe. Deze mevrouw was een boekje aan het lezen. De vriendin was een kruisverpuzzel aan, aan het maken. Maar nu was ze de hele wedstrijd aanwezig. Maar vanaf afgelopen dinsdag weten we dat ze op PASOK gaat stemmen. Eén van de oude partijen die de afgelopen 30 jaar aan de macht is geweest. Om en om met de, met de conservatieven. Die PASOK die is helemaal uit. Bijna niemand stemt meer op PASOK, maar mevrouw nog wel. Waarom stemt u op PASOK? Ze stemt op PASOK, omdat ze altijd op PASOK gestemd heeft. En nu hoopt ze dat PASOK ervoor zal zorgen dat uh, ze wel de derde partij worden, maar uiteindelijk met de eerste partij een regering gaan vormen. Ze bloeden nu voor de fouten die ze gemaakt hebben in het verleden, maar zullen ook hun verantwoordelijkheid nemen in de nieuwe regering. Maria was degene die afgelopen dinsdag een kruiswoordpuzzel aan het maken was, maar nu... Was ze de hele wedstrijd aan het stralen. En nu nog steeds. Nee, die nee, ja, dat is een prachtige is wedstrijd. Nu was zij niet met de kruiswoordpuzzels bezig, maar het er over buurvrouw. Maar die uh, was gewoon te zenuwachtig om de wedstrijd helemaal te kunnen volgen. En morgen! Morgen gaat u stemmen. Op wie? gaat ja, op ja, de conservatieve stemmen. Uh, ja, die hebben de afgelopen jaren niet altijd alles uh, goed gedaan. Maar voor haar is er geen alternatief. Wat betekent de uitslag van deze wedstrijd voor het zelfvertrouwen van de Grieken? Het betekent heel veel voor de Grieken. De Grieken die op dit moment een beetje depressief zijn. Voor mevrouw zelf die werkloos is geraakt. Voor de vriendin die gepensioneerd is, maar al wel een derde van haar de pensioen heeft moeten inleveren. Voor alle Grieken waar het nu niet goed mee gaat is dit goed voor het zelfvertrouwen. En dat het juist ook bij de Europese kampioenschappen is. Voelt u zich nu weer Europeaan? Europea vengine de la Zo'n simpele vraag komt uh, lang antwoord en ontstaat er, er ook een discussie tussen vriendinnen. Maria vindt zichzelf vooral Grieks en niet zo Europees, maar gaat er een heel verhaal over houden. Dat ze ook wat ouder is en dat de mensen die wat ouder zijn wat meer op het oosten gericht zijn. De vriendin, Eleni, die zegt van nou ik ben het niet met je eens, ik ben veel meer op, uh, op Europa gericht. En uiteindelijk gaan daar de verkiezingen morgen ook over, over Europa. Maar toch ook over, en als Maria praat gaat meteen haar rechterhand naar haar hart toe... Uh, gaat er ook over het patriotisme. Na afloop van de wedstrijd werd hard het volkslied gezongen. Nou, dames. De bijdrage was vanuit een feest... ...en vrolijk Griekenland van Joris van de Kerkhoff. De happening. Ja, de UEFA is een procedure begonnen... ...tegen de Kroatische voetbalbond. Want tijdens de wedstrijd Italië-Kroatië waren oerwoudgeluiden te horen... ...en is mogelijk een banaan gegooid naar de gekleurde spits... ...een jongen die geadopteerd is, Mario Balotelli. Aan de lijnsportjournalist Simon Cooper, ...die schrijver is van het boek Dure Spitsen scoren niet... ...en op dit moment is hij in de Oekraïnse stad Donetsk. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, als de UEFA een procedure begint... Moet je dan zorgen maken als je de Kroatische voetbalbond bent? Nou, niet hele grote zorgen, denk ik. Ik denk dat het op een boete zal uitmonden als ze inderdaad bewijs kunnen vinden. Want het is moeilijk, hè? er zitten daar 40, 50000 mensen in zo'n stadion. Ja. En dan zijn er misschien 30 die iets hebben geroepen. En één iemand die met een banaan heeft gegooid, Al weet je dat niet zeker. Moet je dan heel Kroatië, de hele voetbalbond bestraffen? boete uh, uh, straffen. Maar ik denk wel dat er een boete komt, ja. Want wat we nu zien is dat de West-Europese norm van racisme mag absoluut niet. Die wordt nu op Oost-Europa Uitgevoerd. Ja, dit nemen ze hoog op, hè, dit soort incidenten bij de UEFA. Nou, steeds meer. Ik bedoel, een aantal jaar geleden zag je hele kleine boetes voor uh, racisme. Mm. En uh, Spanjaarden en Italianen begrepen vaak niet waar men zich dan zo druk over maakte. Maar de laatste jaren zie je dat, onder uh, veranderleiding van Engelsen en ook Duitsers, dat dit nu heel serieus wordt genomen. Mm. Maar het is ontzettend lastig vast te stellen. Want bij die training van het Nederlandse elftal werden er ook allerlei dingen geroepen, gefloten, uh, enzovoorts, enzovoorts. En dat viel vervolgens niet vast te stellen. Ja, dat is raar. Hè? En dat geeft voor mij aan dat het bij het Nederland zelf al en ook bij Kroatië om een kleine groep gaat. En dat, dat hoor je dan vaak niet in het hele stadion geweld. Dus ik denk ook dat we dit in de juiste context moeten plaatsen. Want het is niet zo dat alle Kroatische voetbalfans of alle Polen of zo uh, racisten zijn die rare dingen roepen. En die ook dan gewelddadig zouden kunnen zijn. Nee, het gaat om uh, ja, het zoeken van kleine groepen mensen die ja. dat doen. Hoe, hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? Worden er videobeelden teruggekeken door de UEFA? Hoe moet je dat voorstellen? Ja, videobeelden en ze zullen ook uh, mensen bellen van de Kroatische Bond. Uh, uh, u heeft een waarnemers die dat. dan in het stadion zitten van heb jij iets gezien. Het is niet zo heel erg formeel, maar ze doen wel hun best. En wat kan je voor straffen krijgen als je de Kroatische Voetbalbond bent? Nou, historisch gezien uh, gaat het om boetes of wedstrijden zonder publiek. Dat je bijvoorbeeld die eerstvolgende kwalificatiewedstrijd voor het WK zonder het publiek zou moeten spelen. Ja. Dat soort dingen. Ja. maar Kroatië, die pakken ze misschien ook nog wel wat harder aan... omdat het natuurlijk een recidivist is. Ja, maar de trend om racisme aan te pakken is groeiend en vrij nieuw. Dus het is niet zo dat er nou heel veel gevallen zijn bestraft in het verleden. Maar inderdaad, Kroatië, de, de harde kern van Kroatië heeft zeker een naam op dat vlak, ja. ja, en dat speelt ook nog een rol dus? Dat speelt zeker een rol, ja. Wanneer, wanneer wordt er uitspraak gedaan in zo'n proces? Hoe lang duurt dat? Gaan we dat nog meemaken tijdens DK Of gaat dat uh, daarna plaatsvinden? Dat is moeilijk te zeggen. Het, het kan... Uh... Beide gevallen zijn mogelijk, zeker als de Kroaten zeggen, uh, het is helemaal niet gebeurd. Uh, ja. Als UEFA moeite heeft met het vinden van het bewijs, kan dat allemaal uitgesteld worden. Je, je moet ook niet denken dat UEFA tientallen mensen heeft die zich hierop richten. Het gaat vaak om een paar man die, die het nu ook heel erg druk hebben met van alles en nog wat met het WK. Ja. Wat gebeurt er nou met, met Balotelli? Krijgt hij officieel excuses aangeboden van de bond? Hoe, uh, hoe is dat gegaan? Nou, het lijkt me slim als de Kroaten dat inderdaad zouden doen. Maar kijk, Kroatië is net als Spanje en net als Italië trouwens een voorbeeld van een land waar dit allemaal een beetje vergoeilijkend werd beschouwd. Van ja, hè, voetbalfans roepen dat soort dingen. Dat, dat gaat puur om voetbal en rivaliteit. En je moet dat allemaal uh, niet zo uh, ernstig opvatten. Dus uh, ik denk dat Kroatië ook moet wennen aan het idee van... Oh, als je dit doet, word je nu wel een internationale paria. Want zoals gezegd is dit een vrij nieuwe trend in het voetbal. Het hard bestraffen van racisme. En we weten uit de Nederlandse eredivisie... dat, dat uh, daar ook vaak uh, vergoedigend over wordt gesproken. Over gesprekoren in Nederland. Dankjewel. Sportjournalist Simon Kieper vanuit het Oekraïens Donetsk. Dit is de Radio 1 Sportzone. De hoge laarzen, de glitter. Yes, Bas. Ja. If I can't have you, Yvonne Elimena, die tijd was het. En die had die laarzen volgens mij dat later ook, Bert. Ja, we worden <laughs> oud, jongen. Uh, vechten met piraten klinkt een beetje als een spannend jongensboek... of een, ja, een, een Hollywood film Pirates of the Caribbean. Maar hoe is de realiteit? Gisteren keerde het marinevergat, haar majesteit van Amstel... terug in de haven van den Helder. Het was drie maanden op zee op jacht naar piraten... rondom de Hoorn van Afrika. Bij ons te gast, kapitein Latorland ter Zee, Hans Veerbeek... commandant van het marineschip. Meneer Veerbeek, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Want drie aan weg geweest en nu op vaderdag terug. De familie moet u nu alweer missen. Ja, nou goed, ik heb een gedeelte van mijn gezin meegenomen. Dus dat is niet helemaal uh, missen. Maar uh, ja, het is hartstikke fijn om na drie dat maanden je, weer, ja. uh, weer thuis te zijn. Uh, ook mooi om hier de gelegenheid te hebben daarover te vertellen. Ja, want hoe... En het is natuurlijk ook een goede missie geweest. Dat, ja, dat, Daar gaan we ja. uiteraard over praten. Over die drie maanden, want we verantwoordelijk zijn voor alles wat er gebeurt op zo'n schip. Ver weg. Uh, hoe is dat? Ja, dat is, uh, dat is spannend en, en mooi en ook, uh, ja, ook goed om te doen. Uh, kijk, je gaat natuurlijk bij de marine... Om, uh, om nuttig werk te verrichten, om iets van de wereld te zien. Ja. En in dit geval was het een hele concrete en aanwijsbare taak. En het is ook uh, ja, hartstikke mooi ja. om maar dat dan ook te kunnen uitvoeren. Maar zit je niet ontzettend op elkaars lip? Een schip is 122 meter lang. Ja. En hoeveel mensen zijn er aan boord? Nou, we hebben de missie uitgevoerd met 165 uh, man. En ja. Uh, ja, het, is, het is mooi dat u het vraagt. Gisteren ochtend in Den Helden hebben we na binnenkomst meteen uh, de medailleuitreiking uh, gedaan. Ja. Er staat de hele bemanning staat aangetreden voor het schip. Ik mag dat dan uh, commanderen en, en de bemanning afmelden... bij de generaal die de, die de medailles uitreikt. En ik hoorde ook in het publiek achter mij uh, zeggen... want er stonden ook 500 mensen van het thuis: van... hoe passen die lui allemaal ja. op dat schip? Ja, ja. ja, ja het past, want ja, het past. Uh, wij, wij dat weten dat het ik. kan. Maar het geeft ook wel aan dat niet iedereen uh, dat zomaar kan. En nee. Je moet natuurlijk gekeurd worden... Een bepaald maar, maar, selectiepress door en Privacy, dan nog... uh, uh, levensruimte, om maar eens een Duits woord te vertalen? Ja, ja is het is het geen groesschip, he? het is een oorlogsschip. Ja, ja. Het is een klein En, en, en, en dat betekent ruimte, dat je dus uh, ja, voor jezelf een heel klein uh, deel hebt wat je, wat je je privacy kunt noemen. Ja. Uh, maar goed, daarvoor is dat schip ook gemaakt natuurlijk. Maar daar moeten mensen wel mee om kunnen gaan. En ik ben ook blij dat het altijd weer, uh, weer lukt. En dit is ook niet een cruise. Hè? Het is niet echt een gezellig ritje, eventjes naar de Horn van Afrika... en we zwaaien daar een beetje, een beetje naar de Somalische Piraten. Hoe, uh, uh, hoe is de stemming aan boord? Is het inderdaad een continue parate stemming? Um, nou, helemaal paraat, continu. Uh, dat is natuurlijk lastig, want je moet natuurlijk wel toewerken... naar bepaalde uh, hoogtepunten. Je weet ook, als je, als je aan zo'n reis begint... Uh, dat je extra moet oefenen en extra moet trainen. Dat hebben we ook gedaan, uh, totdat we daar waren. Mm. Ja, en dan begint het patrouilleren in het gebied. En dat betekent dat je dus het ene moment aan convoybegeleiding doet... Uh, het andere moment vlak onder de kust ligt bij, uh, bij piratenkampen... om daar uh, inlichting te verzamelen. En of op een bepaald moment, dat is ons dus uh, overkomen... Yeah. Uh, op pad wordt gestuurd om op zoek te gaan naar een bepaalde piratengroep. En dan begint de spanning wel te stijgen. Ja. Yeah. Dan is het gewoon vechten. Ja. Maar dan vecht je tegen een toppetje van 12 meter met 122 meter uh, lichtgrijs uh, oorlogsgeweld. Dat is toch altijd te winnen? Nou, ja, eh, ik kan moeilijk zeggen <laughs> dat we dat niet makkelijk gewonnen hebben. Maar dat weet ja. je natuurlijk van tevoren niet. Nee? Uh, je weet A niet hoe groot dat, dat toppetje is uh, wat u noemt. En bovendien zitten er natuurlijk bewapende piraten aan boord. Het mag er wel een klein schip zijn. Maar zijn ze zwaar bewapend of, of licht bewapend? Uh? Nou, ze hebben verschillende soorten wapens bij zich. Uh, zowel uh, meterieus als ook uh, raketwerpers. Die ze gebruiken aan de ene kant om, om komfordijschepen tot, uh, tot stoppen te dwingen. Dus die, die beschieten ze gewoon daadwerkelijk in de hoop dat zo'n kapitein dan zegt uh, ik stop. Mm -hmm. Maar ze gebruiken de kleinere wapens ook natuurlijk om de bemanning uh, onder schot te houden. En in ons geval uh, hadden zij een Iraanse douw gekaapt. Dat is een, een, een klein uh, komfordijschep. Maar waarbij de, de oorspronkelijke bemanning nog aan boord zat. Dus ja, die werden gegijzeld. Die werden gegijzeld. Dus, die werden ja, gegijzeld. Ja. En uh, dat is dan toch wel een gevaarlijke situatie. Het schip zelf is misschien niet zo gevaarlijk voor ons ja. als oorlogsschip. Maar het is evengoed wel een... Een mogelijke mogelijk gevaarlijke situatie. Hoe, hoe ga je daarbij om? Want u bent commandant, u, je moet dat sturen. Je moet ook weten dat er zo'n bemanning zit. Dat heeft alles te maken met intelligence. Hè? Dat, hoe kom je erachter? Nou, dat is, dat is een heel uitgebreid netwerk van, van alle andere schepen die daar rondvaren. De Koninklijke Marine is daar niet alleen hmm. uh, aan het varen. Wij deden dat in dit geval in EU-verband. Uh, er zit ook een NATO-vlootverband. Er is nog een, een ander vlootverband wat vanuit Bahrein wordt aangestuurd. Een coalitie van... Van alle overige landen. Yeah. Gecombineerd met informatie die van, uh, van vliegtuigen komt. die rondvliegen boven het gebied. Die brengen eigenlijk de piratennesten in kaart? Ja, precies. Maar niet alleen de nesten, maar ook waar ze op zee zitten. En in, uh, in ons geval uh, was het zo dat we een melding kregen van een aantal koopvaardijschepen. die in de noordelijke Indische Oceaan waren aangevallen. Uh, wij waren op dat moment bezig met het uh, in kaart brengen van die piratenkampen. dus we lagen vlak voor de kust. Maar toen we dus die meldingen kregen van die koopvaardijschepen. die dan ook bekend worden gesteld over het hele gebied. Ja. Uh, onze, onze baas, we voeren onder een Franse staf, van... hé, hey, er is daar piraterijactiviteit, uh, maar er waren op dat moment geen marineschepen in de buurt. En toen zijn wij daar naartoe gestuurd, samen met een, met een collega-schip. En, en hebben ja. de, de eerste meteen te pakken genomen. Ja, ja. maar moet ik het mezelf voorstellen dat er eigenlijk gewoon een kaart is... waarop alle schepen van de wereld uh, uh, staan die, die varen... en dat er uh, af en toe een kruisje staat bij uh, dit is een piratenschip? Nee, nee nee, zo werkt het niet. Dat zou natuurlijk al te uh, mooi zijn. Dus ja, je kruift een bordje uh, in de schedel. Dat is ja. Allemaal, ja. We proberen wel heel goed in kaart te brengen uh, wie waar vaart. Uh, maar dat gebied dat is zo onmetelijk groot. Uh, dat operatiegebied waar wij gevaren hebben, dat is net zo groot als heel West-Europa. Dus je praat van, van Ierland tot Wit-Rusland en van Noorwegen tot Zuid-Spanje. Ja. Dus je bent uh, afhankelijk dan van de meldingen die er binnenkomen? Je bent afhankelijk van, van je eigen informatie. Wij kunnen natuurlijk zelf om ons heen kijken. We hebben een helikopter bij ons die kan kijken. We hebben mar maritieme patrouillevliegtuigen die een groter gebied kunnen afvaren. Maar we zijn ook afhankelijk van in dit geval... De koopvaardijschepen zelf, die dus melden. dat zit oppositie daar en daar. en ik heb hier iets verdachts gezien. en dan gaan we naar kijken. Maar meneer Feerbeek, die worden niet standaard van een konvooi voorzien. om daar door die corridor te varen? Dat hangt van het gebied af. En het gebied ten noorden van Somalië. tussen Somalië en Jemen, daar heb je een heel smal gebied. Dat noemen we de Internationally Recommended Transit Corridor. Een heel goed Nederlands woord bestaat daar niet voor. Daar krijgen schepen eigenlijk wel convoybegeleiding In de rest van de Indische Oceaan. Ja, zijn ze uh, own, afhankelijk van onze bescherming ja. of van hun eigen bescherming? Daar is er, ook, hè, er zijn ook al stomen vanuit Djibouti zijn er, zijn er bezig, daaronder die horen. Want het verlegt zich het probleem van die piraten. Ja, wat je merkt is dat de piraten natuurlijk zien uh, waar wij uh, het meest patrouilleren... in de beginjaren van de piraterij was men vooral in de Golf van Aarde actief. Ja. Dat is nu heel goed beschermd. En we zien nu dat de piraten verder op de Indische Oceaan uh, opereren. Ja, ze gaan verder uit het Hoe ver komen ze uit de kust? Nou, dat gaat tot en met uh, tot 1.500, 2.000 ml, dus zeg maar 3 tot 4.000 kilometer ja. vanaf Somalië uh, is men actief. Er zijn al aanvallen geweest uh, zover als bijna de straat ja. van Omuzes. Dan zit je vlak voor de kust van Iran en in het we zuiden tot en met uh, Madagaskar ja. aan toe. Zullen we het zo eens hebben over die ene dag uh, waarop u uh, inderdaad uh, oog in oog stond uh, met uh, de piraten? Ja, dat lijkt me goed.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 Mij thuis zeiden nog: Je gaat er nog een keertje intrappen in line in the morning sun. Want het houdt op een gegeven moment op. Denk je? Dan denk je, het is <lacht> klaar. En dan gaan ze toch verder. Gelukkig stond de microfoon dicht. Goed, Will en de People waren dat. Ze waren trouwens in mei nog op Pinkpop uh, te zien en vooral te horen. Over mij gesproken, op 11 mei was het menens voor Hans Veerbeek. Want toen zat hij in de buurt van Somalië en toen gebeurde het. Uh, uh, want u was uh, bevelvoerder van de H.M.A.S.T. van Amstel. Uh, en daar kwamen jullie een duw tegen vol met, uh, met piraten. Hoe ging dat precies? Nou, ik moet zeggen, we kwamen er natuurlijk niet zomaar tegen. We waren naar op zoek. <laughs> ja. uh, we lagen voor de kust van Somalië piratenkampen in, uh, in beeld te brengen. En kregen toen de melding dat koofrijschepen waren aangevallen. En zijn toen uh, opgestomd in die richting. Ja. Dat gaat en... snel. Hoe hard kan, hoe hard kan uw schip? Nou, dat, dat, dat varieert. Maar we kunnen als het moet uh, 30 knopen varen. Dus dat betekent uh, ruim 50 km per uur. Dat ja. is toch voor zo'n groot schip behoorlijk ja. snel. Ja. Uh, maar het belangrijkste is dat we gebruik gemaakt hebben van onze helikopter... die we aan boord hadden. Want uh, <laughs> daar kun je mee een veel groter... Stuk zeegebied uh, afzoeken. Dus we waren toen op weg naar die plek uh, waar de meldingen geweest waren. En ja. op een gegeven moment, op die dag. vond uh, de helikopter vanuit de lucht een, een dauw met daarachter twee skiffs. Dat zijn kleine uh, speedbootjes die ze gebruiken om uh, de aanvallen uit te voeren. En vanuit ja. de lucht zagen we dat daar ladders in lagen. Okay. En uh, ja, toen begon het hele spel uh, zich te ontwikkelen. Want dan denk je van hé, hey, wat doet die dauw hier? Uh, ladders erin, dat is natuurlijk verdacht. Toen we dichterbij kwamen, zagen we ook twee groepen mensen heel duidelijk gescheiden. Uh, op het dek zitten. Dus dat was al vrij snel duidelijk dat daar de oorspronkelijke bemanning op zat. Maar nog een andere groep. Ja. Nou, Dan gaat het hele zaakje in een, uh, in een versnelling. Uh, we hebben de helikopter teruggehaald om de foto's te bekijken. Om opnieuw uh, brandstof te laden. Dan gaat het schip naar gevechtswacht. We maken onze boringteams uh, gereed. Ja, en dan gaan we met hoge vaart richting die dauw om zo snel mogelijk die bemanning te bevrijden. Nee, want het begint nu in jargon. Er uh, gaan mariniers aan boord van een klein bootje, van die rubberbootjes... Ja? en die gaan als een wilde varen ze naar zo'n dauw toe. Ja, nou ja, niet als een wilde. Nou ja, we doen hart. dat natuurlijk uh, gecontroleerd, maar dan wel uh, zo snel mogelijk. Ja, nee, precies. Um, uh, om zo snel mogelijk daar die, uh, die bemanning uh, te bevrijden. Maar dat, dat, is, dat is die ze zien je toch komen? Ja, ja, ja dat klopt. Je kunt natuurlijk kan niet. je niet verstoppen achter een berg of zo. Je kunt je niet uh, ongezien naderen, maar je moet zich ook voorstellen... Uh, dat als je de piraat bent en zit in zo'n bootje... en je ziet zo'n fragat zwaar bewapend met hoge vaart op je afkomen... gecombineerd met twee uh, kleine bootjes met zwaar bewapende mariniers... daarboven nog eens een helikopter die vanuit de lucht... Zaken in de gaten houdt en die ook een wapen op je gericht heeft. Ja, ga je maar niet dan moet je wel een opgereden. stoere jongen zijn om je nog te verzetten. <laughs> nee, maar, maar is, is dat zo? Want u beschreef eerder van dat ze wel zware wapens ook hebben. Ja, nou goed, dat is natuurlijk de keuze. En dat is natuurlijk die zij maken als piraat. Ja, maar is uh, ook een risico die u neemt. En dat, dat is ook het spannendste moment voor ons natuurlijk. Op het moment ja, dat, dat je eraan komt ja. en uh, aan boord wilt stappen... Ja, gaan ze zich wel of niet verzetten. Ja, we zijn er natuurlijk op voorbereid. Dat realiseert u zich wel op het moment dat u het commando geeft uh, van we gaan erop af. Ja, zeker weten. Maar we doen het natuurlijk ook niet zomaar. We maken een, een inschatting van, uh, van de situatie. Ik doe dat ook niet alleen. Ik heb de, de baas van het boardingteam, de vluchtcommandant van de helikopter... En, uh, en de mensen van de bewapening aan boord. Daarmee hebben we eerst een soort klein vooroverleg... waarin we kijken van, hé hey jongens, wat is de situatie? Kunnen we ze hebben uh, of niet? Hoe gaan we ze naderen? Uit welke hoek? Ja. Wat is de, de dreigingsinschatting en dan pas gaan we, gaan we erin. Maar okay. zo'n dreigingsinschatting is toch gewoon niet te maken. Je weet nooit, als er een gek komt die denkt van. de, de dood of de gladiolen, letterlijk. En die pakt zijn geweer of zijn raketwerk. Hij zal dan maar denk, iets te veel katten zijn die dag. Ja. Ja. Nee, maar goed, dat risico zit erin. Ja. Maar goed, daarvoor zijn we natuurlijk ook uh, militairen en, uh, en marine mensen die daarop voorbereid zijn. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat is het risico van het vak. Maar het is goed afgelopen die dag. Het is helemaal goed afgelopen. Ja. Want ze verzetten zich niet? Zekerheid. En de bemanning gered? Ja, ja, die waren heel blij, want die waren gekaapt op hun eigen douw. Ja. En die hebben we nu uh, weer in vrijheid kunnen stellen. Dus ja. Uh, ja, die waren zeker heel blij. Maar je hebt wel ineens elf piraten aan boord. Ja. Wat dan? Nou, daar waren we natuurlijk ook al voorbereid. Want je gaat naar het gebied om, uh, om piraterij te bestrijden. Dus je houdt rekening met het feit uh, dat je piraten aan boord uh, kunt krijgen. Er waren daar bepaalde ruimtes voor, uh, voor ingericht om ze aan te houden... Uh, totdat er een overdracht uh, ja. zou plaatsvinden. Zo'n je? Ja, uh, begint het hele... Uh, juridische uh, spel, maar dat gebeurt grotendeels uh, achter de schermen, waarbij we proberen of we de piraten kunnen overdragen uh, naar Nederland, of naar een ander Europees land, of naar een land in de regio. En in dit geval hebben we ze uiteindelijk uh, kunnen overdragen aan de Seychelles. Kan je trouwens uh, zo'n overval door piraten voorkomen als kopvaardijschip? Uh, schip? Daar heb ik nog niet eens over of je zelf uh, bewapening aan boord uh, moet hebben, maar is het op een of andere manier te voorkomen? Uh, dat kan zeker. Koopvaarsschepen kunnen daaraan uh, aan meewerken. Ze uh, krijgen ook adviezen van internationale maritieme organisaties om bijvoorbeeld het schip rondom te voorzien van, uh, van prikkeldraad, om uh, brandslangen uh, neer te leggen op het dek, die ze dan voortdurend laten spuiten, zodat het aan boord klimmen een stuk uh, moeilijker wordt. En dat is een van de taken die we doen als we daar uh, in het gebied rondvaren en patrouilleren en uh, ...navragen en bekijken of ze wel de goede maatregelen hebben uitgevoerd. Want ja. het is wel heel effectief. Het, het klinkt heel simpel. Uh, ja. <laughs> eigenlijk. Prikkeldraad en water erop en klaar ben je. Nou, dat is uh, natuurlijk geen 100% garantie. Uiteindelijk uh, kan ook daar een, een piraat wel langs. Maar je maakt het net even een, een stapje moeilijker. En een piraat zal natuurlijk ook als hij slim is... ...het makkelijkste uh, te kapen schip kiezen. En dan misschien net dat ene schip met prikkeldraad en, uh, en waterslangen... ...wel uh, door laten varen. Hans Veerbeek is onze gast. Kapitein-luitenant de Zee op de van Amstel. We praat straks verder. Hij is net terug uit Hoorn van Afrika. Maar eerst is het tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws... met René van Brakel. Veel verkiezingsnieuws vandaag, zowel ook in Griekenland. Daar hebben de leiders van de twee partijen... die in een nek-en-nek-race zijn verwikkeld, hun stem uitgebracht. Volgens de leider van de conservatieve partij Nieuwe Democratie... staat Griekenland aan de vooravond van een nieuw tijdperk... En de leider van de radicaal-linkse Syriza zegt dat de Grieken niet meer bang zijn... en vandaag de weg zullen openen naar een hoopvolle toekomst. Na eigen land dan, qua verkiezingsnieuws... want in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond is de SP nog altijd de grootste partij. Weliswaar met één zetel minder dan vorige week. Het zijn er nu 31. De VVD stijgt naar 28 zetels, twee meer dan vorige week. Verder wint de PVDA er eentje en verliezen PVV en CDA elk een zetel. De andere partijen blijven gelijk. En op de Erasmusbrug in Rotterdam is vanochtend een scooterrijder om het leven gekomen. De man van 42 reed tegen een gesloten slagboom. Aan de zuidkant kan namelijk een deel van de brug omhoog voor grote schepen. De slagbomen waren dicht, maar dat heeft de man waarschijnlijk niet gezien. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We hebben dit half uur nog voor u. De Oranje Trophy, die kolonne, die is na drie dagen vannacht in Garfkov aangekomen. Ik mis daar wat bij, Bas. Volgens mij zit in de oorspronkelijke versie een rapper... Heb jij een rapper gehoord? Nee, ik heb er nee, dus niet over gehoord. Het zal, zal wel de Radio 1-versie zijn. Denk Goed, de Oranje Mars dan in Garkov. Zal vandaag niet alleen de inmiddels bekende Oranje Bus voorop rijden... maar ook alle voertuigen van de Oranje Trophy. Na drie dagen rijden en 2500 kilometer op te tellen... is die kolonne van Oranje Voertuigen vannacht in Garkov aangekomen. Radio 1 sportzomer. Misschien heeft u het gehoord afgelopen donderdag met Mark Robin Visser. was erbij, Toen ze vertrokken van het Stadionplein in Amsterdam. En daar zijn we er natuurlijk ook weer bij als ze aankomen. Ja, wat, een, wat een lange reis. Half zes waren we hier ongeveer. Half zes vanochtend? Ja. Wat een lange rit. Zo. <laughs> maar goed, we hebben het gehaald. We zitten er helemaal doorheen. Of dus niet? wij zijn wel even klaar, ja. We gaan ja. eerst even douchen. Oh. En dan kom je vandaag aan op de wedstrijddag. Ja. En dan ligt vanavond Nederland eruit. Ook dat nog? Nee, dat gaat niet gebeuren. Geloof oh. ik niks van. <laughs> nee, en dan nog, het is toch gezellig. Dus uh, nee, dat komt wel goed. Nou, welkom in Garkov. Ja, bedankt. <laughs> Dank wel. Ja. Het laatste voertuig van de Oranje Trophy komt aan hier op de ja. camping van Garkov. <tie> <tie> <tie> <tie> niet normaal, Maarten. Niet normaal? Nee, het laatste stuk was, uh, was drama. Oh, we hadden een beetje pech met Odo. auto. We 2800, 2900 kilometer in drie dagen. Dat is wel heel veel. Hè? Dat is gekke werk. Ja, we zijn, we zijn in totaal zes weken weg. En als we, als we dan bijvoorbeeld de eerste wedstrijd van de Nederland zelf ook weer zien... dan moesten we al zeven weken weg, zeg maar. We ja. dus, dus rijden de... heel die afstand hier naartoe voor één wedstrijd. Ja, echt niet goed bij zei die Nederlanders. <tie> We zijn echt hier geweest, Mato. hoor. Nou. Jesse Vermeer, een van de organisatoren van de Oranje Trophy. Net wakker uit zijn tentje. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Het is echt qua, qua wegen valt ons echt alles mee. Overal waar we geweest zijn er asfalt, soms is het wel, bijvoorbeeld het eerste deel dat we Polen binnenkwamen, was het zo dat er veel hobbels in de weg zaten, gaten, uh, scheuren, uh, noem maar op, dus dan moet je iets langzamer rijden, maar het is overal wel, wel asfalt waar je overheen rijdt. Okay. De plannen vandaag, de wedstrijd, de dag van de wedstrijd, wat gaan jullie doen? Wij gaan natuurlijk mee rijden in de, in de traditionele caravaan naar het stadion toe. Je rijdt mee met alle auto's, alle voertuigen in de Oranje-mars, Oranje-parade? Jazeker, jazeker, daarvoor Achter de bus? Achter de bus aan naar het stadion toe met alle voertuigen. Allemaal oranje voertuigen voor de duidelijkheid? Ja, allemaal oranje. Van vrachtwagen tot motor, four-wheel-drive, een kleine Nissan Micra, alles, alles rijdt mee. Een van de meest excentrieke wagens, mag je toch wel zeggen, is deze enorme verlengde. Wat is het eigenlijk voor een? Een Buke of zo? Ja, een Cadillac. Een Cadillac, Cadillac Fleetwood. Zes deurs. Ja, ook nog. Ook nog ja, eens. Het is de oude Volgauto bij de begrafenis van Pim Fortuyn. Dat is ook wel een leuk feitje. Oh ja, ja. Toen was hij nog helemaal wit? Toen was hij nog helemaal wit inderdaad. Ja, ja. Laat eens even zien van binnen, want wat uh, valt er allemaal te beleven? <laughs> het is nu met je rommeltje natuurlijk. Lekker rommeltje. Net, net twee jongens ingeslapen ook. Ja, het is net een woonhuis inderdaad. Je kan de benen gewoon uh, vooruit steken. Uh, van alles ingebouwd. Uh, ja, twee, schermpjes. Twee, of, drie schermpjes, een PlayStation, uh, goede subwoofers. Allemaal uh, door een sponsor gedaan. En doet deze het een beetje op de Oekraïense wegen? Hij doet het hartstikke goed. Yeah? Ja, hij doet het hartstikke goed. We hadden, we hadden echt veel, uh, ja, veel moeilijker verwacht. Zeg maar. Hij schommelt een beetje, Het is een beetje zeeziek. Maar uh, als je het een beetje tegen kan... Dan, uh... Nou, de eerste 2500 kilometer van de 15.000 erop zitten. Juist. Ja, hopen dat het 15.000 wordt. Want als de Nederlandse finale haalt, dan worden het 12.5. Dat komt wel goed, denk ik. Het is me wat voor één wedstrijd hier naartoe rijden. Nou ja, ik denk gewoon dat ze doorgaan. Processe. Dank je wel. Reportage was van Jeroen de Jager. Erg optimistisch is hij wel, hè? Nou. Na het EK zal trouwens de Oranje Trophy via de Noordkaap in Scandinavië... doorrijden naar de Olympische Spelen, te Londen. En uiteindelijk is de bedoeling dat er zo'n 15.000 kilometer... op de teller komt te staan. Tja, het is nog wat. Daar is anders. Het zijn een beetje de Oscars van de internetfilmpjes. De Vimeo Awards. En dit jaar was een van de winnaars een Nederlander. Junior Versteeg. Gefeliciteerd. Dank je wel. En uh, Hans Vierbeek is ook nog, uh, nog steeds bij ons. U heeft het filmpje gezien uh, als niet-kenner, meneer Veerbeek. Wat ja, vindt u ja, ervan? Ja, toen ik uh, jullie naam hoorde, moesten we toch even kijken waar het over ging. Ja. En uh, heb ik het filmpje even opgezocht en bekijken. Dus dat is erg uh, leuk om te leuk. zien. Leuk, dankjewel. En wat is het nou? Het is een video. A History of the Title Sequence. Ja. Leggen ze uit, Jurjen? wat is dat? De Title Sequence, dat is de, dat is de, de, de aftiteling van de, of de aankondiging van, het, uh, van, het, van de film. Ja. Altijd. ja, dat klopt. Ja, Het is eigenlijk... Uh, ja de, de meeste mensen zullen het kennen als uh, bijvoorbeeld uh, de James Bond titelsequenties. Hè. De bekende openingsequenties zijn dat. Zullen we even laten horen is deze? deze? Ja, ja. Ja, en dan zien ja, we inderdaad ja, die precies. binnenkant loopt. James Bond loopt in en ja, gaat zometeen gaat hij Je hebt direct het beeld voor je. Ja, ja, ja, meteen, ja, ja, iedereen ja, kent het. Ja, ja, iedereen kent het. Ja, ja. dat is fenomenaal. Um, en zo zijn er eigenlijk ja, heel erg veel titelsequenties natuurlijk. En allemaal ontworpen door uh, titelontwerpers. Mm -hmm. En uh, die titelontwerpers, um, daaraan breng ik eigenlijk een ode in mijn uh, filmpje, dat is ongeveer 2,5 minuut. Ja. En al die titelontwerpers die hadden ook een bepaalde stijl. Zoals uh, de, de, de titels van Psycho. Mm -hmm. uh, die zijn ontworpen door Sol Bass. Mm -hmm. En uh, wat ik in mijn filmpje doe, is ik laat eigenlijk al die ontwerpers zien. Um, en ik geef ze allemaal de kenmerken mee van hun eigen titelsequenties. Okay. Dus waar, zoals in de, de, de titels van Psycho uh, de letters verknipt worden... zo gebeurt dat ook met de naam van die ontwerper. Ja. Dus zo refereer ik elke keer aan hun eigen werk. Heel filmisch uh, en dus ook echt gemaakt voor de kenner. Voor mensen die weten hoe dit werkt. Is dat, een, is dat een, inderdaad een, een, een belangrijk punt wat je ziet op, op Vimeo? Dat, dat daar anders is dan uh, YouTube. Mensen die met hun iPhone filmpjes maken van elkaar? Ja, ja nee, absoluut. Vimeo is wat dat betreft echt een. Uh, ja, ze, ze noemen het zelf ook echt een hele sterke community. Uh, van uh, ja, eigenlijk van mensen in het vak. Uh, animatoren, filmmakers, regisseurs, noem maar op. De professionals eigenlijk. Ja, ja eigenlijk wel. Maar ook, maar ook mensen die uh, gewoon die iets met film hebben of die vinden het leuk uh, die het leuk vinden om filmpjes te maken. Het gaat meer om het creëren. Uh, dan dat je echt een, uh, een, een, uh, een iPhone-filmpje van je baby erop zet. Uh, het zit er vast ook wel tussen. Uh, maar je merkt wel dat die mensen op elkaar reageren op video's... en uh, bepaalde dingen leuk vinden of delen. Dus daar, daar heerst een hele sterke uh, ja, community -sfeer. En daardoor is de kwaliteit ook hoger? Of mag je dat niet zo zeggen dan op YouTube? Nou, op YouTube staat natuurlijk ook een heleboel. En er staan ook prachtige dingen op. Uh, maar je kan het misschien een beetje vergelijken... als uh, een, een cd die je haalt bij een hele grote elektronicazaak zaak uh, of, of bij de betere platenzaak op de hoek. Uh, dus zeg maar, uh, de pareltjes zitten er ook, ook wel tussen bij YouTube. Uh, maar bij Vimeo is het allemaal iets meer... Uh, zoals bij Vimeo is eigenlijk elke video die je ziet... is ook door degene gemaakt uh, die hem erop heeft gezet. Ja, ja. En dat is bij YouTube vaak heel anders. Precies, die worden geretweet, maar dan op zijn YouTube. Ja, precies. Jullie, wat is jouw voor? Ben jij... Ben ben je titelmaker, ben je uh, filmer? Hoe, hoe kom je hiertoe? Ja, ik ben ja. Eigenlijk uh, ik heb ik de, de Kunstacademie gedaan in Rotterdam um, en daar heb ik me vooral gespecialiseerd in motion graphics, dus dat zijn uh, bijvoorbeeld leaders voor het NOS-journaal kunnen dat zijn of uh, um, maar ook titelsequenties, juist uh, en animatie waarin typografie verwerkt zit, um, Maar vooral en... film met geen geluid, ja, wel geluid, maar geluid bij de film. Uh, ook, ja. ja, ja maar, maar vooral animatie. Dat was eigenlijk waar ik me vooral op had gericht ja, ja. in het begin. Uh, totdat ik een, een opdracht kreeg om een titelsequentie te maken uh, voor school. En daarin raakte ik zo geïnteresseerd. En ik ging zoeken en research doen. En uh, tot, ik besloot daar mijn scriptie over te doen in mijn laatste jaar. Uh, Want ja. eigenlijk hebben we dat op radio, zit ik nu zo te denken. Hebben we dat natuurlijk ook. Ik bedoel, voor deze sportsomer heb je, wij noemen dat tunes. Maar dan heb je ook een soort herkenning. Uh, mag je die vergelijking uh, trekken? Ja, of, uh, ja, absoluut. Ja, ja nee, is zeker. Het dus ja. visitekaartje van... nou, heb jij een heel mooi visitekaartje... want jij Dank hebt jou. de award gewonnen, een soort Oscar. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Want Moet je dan uh, meedoen aan een wedstrijd waar je echt voor opgeeft? Of zet je gewoon... je zet je, je, je, je, je winnende filmpje op, uh, op Vimeo Award... en dan belt iemand op die zegt... nou, we gaan een prijs uitgeven. En jij bent <lacht> een <tomstig> nee, nee, de die Nee, inderdaad. Je, je, je stuurt hem zelf in. Ja. Uh, maar dat is ook wel bijzonder eigenlijk van die awards. Eigenlijk iedereen kan het insturen inderdaad, ook als, je, ook als je een iPhone filmpje hebt gemaakt... kan je dat ook insturen. Dus okay. in dus er zijn 13 categorieën. Er zijn 14.500 video's ingestuurd. Uh -huh. um, en daaruit zijn vervolgens voor die 13 categorieën uh, 12... Uh, shortlisters uh, geselecteerd. Daar Dat is ook weer... net als bij de oscars categorie. Dus jij hebt de, in de categorie uh, titel, Title, Title, uh, uh, Motion Graphics. Motion Graphics. Ja, ja, of dat motion is... graphics. ja okay. inderdaad. Ja. En dat is een wereldwijde uh, competitie. Dus ja. je, je zit tegen Indiërs en, en uh, Zuid-Afrikanen ja. en Chinezen. Noem ja, op. Ja. ja, nee, absoluut. Ja, nee, het, het is Ja, het is uh, ja, fantastisch. Ja, dat is fantastisch ja. Ja. Ja. Wordt het trouwens veel gefilmd ook aan, aan boord? Zijn er veel uh, filmpjes uh, gemaakt? Ja, er worden natuurlijk privé filmpjes gemaakt... maar van zo'n zo piratenactie die we gedaan hebben... dat wordt natuurlijk ook gefilmd. Mm -hmm. Al was het alleen maar voor het bewijsmateriaal... Om, om in de rechtszaak te kunnen laten zien... maar ook voor onszelf achteraf... om, om procedures te verbeteren... of op het moment dat er iets, iets mis mocht gaan... dat je dat achteraf kunt, uh, ja, kunt ondersteunen... van waarom dat gebeurd is en hoe dat in zijn werk gegaan is. Dus uh, luk, We filmen niet 100% alles... maar we proberen zoveel mogelijk... In ieder geval ook beeldmateriaal uh, vast te leggen. Hè. Dat is de, de ene kant, hè, het ondersteunen. Maar, maar ook gewoon filmpjes, ja, mooie filmpjes, gewoon omdat het iets mooi is. Een ondergaande zon op een of andere prachtige manier... met de schittering van die zee. Uh, dat soort filmpjes ja, worden ook heel veel. Er worden heel veel foto's ja. gemaakt. Maar dat is natuurlijk ook omdat er heel veel mooie dingen te zien zijn. Je noemt net hè, die ondergaande zon. Nou, je ziet het op zee bijna elke dag en het is elke dag weer anders. Ja, maar en, uh, en die foto's zijn ook te zien. Ik kan het natuurlijk hier niet laten zien, maar het schip heeft een eigen Facebook-site. Uh, dus daar zijn heel veel van die foto's uh, te zien... En voor de mensen die de praktijk uh, willen zien van Van Amstel... die zich misschien geen beeld kunnen vormen van hoe ziet zo'n schip er nou uit... Ja. Uh, zijn we opengesteld tijdens de marinedagen 7 en 8 juli in Den Helder. Dus uh, iedereen is daar van harte voor uitgenodigd... om dat eens te komen te bekijken in de praktijk. Oké, okay, en die Facebookpagina ja. die is Van Amstel? Uh, ja, dat is uh, Van Amstel Thuisrond, geloof ik. Dat is, het, thuis rond. dat is de club die ons ondersteunt. Okay. Die hebben dat ooit opgezet, maar je merkt nu dat iedereen om ons heen daar ook uh, heel veel interesse voor heeft. En, uh, en daar zijn veel mooie foto's te zien. Nou, dan kan u met filmpjes ook nog een mooie aftiteling... en de aankondiging bekijken <laughs> in, Want Je hebt die award gewonnen. Wat betekent dat in de praktijk? Is dat een, is dat een, een, een deur die zich opent naar uh, internationaal werk? Uh, ga je gevraagd worden door de Francis Ford Coppola's? Uh, van deze nou ja, wereld? Ik zit natuurlijk al hier, wat al, <laughs> wat al bizar is. Um, Krijg je geld voor trouwens? Ja, ja, ja, of, ja is er is ook 5.000 dollar uitgereikt Samen, uh, ja, naast de award. Ja. Uh, en dat is bedoeld om, om nieuw werk te maken. En uh, ja, daar heb ik ontzettend veel zin in om dat te gaan doen. Ja. Maar inderdaad, ben je, heb je nu een visitekaart naar de buitenwereld om te laten zien? Het uh, helpt vast mee, ja. ja, ja dat ze uh, in de rij, de opdrachtgevers? Inmiddels? En nog niet, nog niet. <laughs> maar uh, het gaat goed. Ik heb een eigen studiootje en dat gaat prima. En ik vind deze award ook, dat is, dat is perfect in de lijn van uh, vrij werk maken. En, uh, en daar een geldprijs voor krijgen, dat is helemaal te gek. Want uh, ja, vrij werk maken kost geld. Uh, ja, Wat zou helpen. je willen maken qua vrij werk? Um, ja, misschien nog een titel. Dat zou kunnen. Uh, ik heb ook een heel mooi oud kindertiepmachientje gevonden. op een rommelmarkt in New York. toen ik er vorige week was. Dus misschien zit daar ook nog wel uh, een leuke film in. Een oud kindertype machine. Nou moet je ja. vertellen wat je daarvoor voor bij gaat ja, ja, nee, ja ik, ik weet het nog niet. Ik, weet het nog niet. ik, ik vind het gewoon een, een prachtig ding. Net als die tekentafel Dat je, die je in filmpje... de, nou, ik, ik kan me wel wat voorstellen met zo'n oude, zo oude Remington-achter nee, ja, Het is dus geen echte typemachine. Dat nee. is zo grappig. Het is dit één knop op en er staat op type. Dat is het. Voor uh, dus een korte film. Het is eigenlijk ja. een beetje... Ja. meteen. Een hele korte titel. Ja. Ja. Was je voor je opdrachten beperkt door die, die 2,5 minuut? Ik heb het filmpje bekeken en ik vroeg hmm. me af eh, waarom die lengte. En, en waarom heb je gekozen voor die, die 7, 8 um, bekende uh, um, schuims ja. die, die je gebruikt hebt? Ja, nou, Het is sowieso een, een internetfilmpje. Dus dan, dan eigenlijk uh, is, het, is het na vijf minuten... De, de spanningsboog is vrij kort op het internet. Mm -hmm. uh, maar daarnaast wil ik eigenlijk de geschiedenis van die titelsequentie... heel snel gewoon in volgevlucht laten zien... En um, dat leek me juist wel leuk om juist die, die montage zo te doen... dat je echt hop van het ene naar het andere werk gaat. En uh, ja, zo is die op 2,5 minuut gekomen. Oké, okay. ja. ah, leuk. Ja. Wat hebben, wat, hebben uh, uh, wat je kan ook bij Vimeo, kan je uh, hoe heet dat? De recensie schrijven, review schrijven. Wat krijg je zo'n beetje op je af van collega's? Van ja, gek. Van ja, nee, ja echt, echt ontzettend leuk. Ja. Ja, die, die, die sfeer is, uh, is online echt, echt fantastisch. Ja. En het leuke was ook uh, toen ik er vorige week was... Dat zo'n festival, uh, al die mensen van al die filmpjes... die zijn opeens bij elkaar. Die staat met een biertje in je hand, uh, staat te kletsen met iemand... en die zegt, ja, ik heb dat filmpje gemaakt. Dus, oh, ben jij dat? Het <laughs> ja, ja, ja, is leuk mooi, om ja. opeens de gezichten achter de video's ja. te zien. En ja. ook daar was de sfeer uh, ja, ontzettend leuk. Ja, dus uh, ja, ontzettend positieve reacties. Mooi zo, allemaal lieve mensen om elkaar. Lieve mensen. <laughs> Tijd voor de... Ja, nou, dan een plaatje.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 I'm blowing the day to take a walk in the sun And follow my face on somebody's new mode law. I've been having a sweet dream I've been dreaming since I woke up today It's tiring me in my sweet dream Cause she's the one makes me feel this way And even if time is passing me by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 De, jaren date, 60, de love in Spoonval, ook een lieve mensen, met Daydream. Heerlijk nummer voor de zondag. De Radio 1, Sportzomer jukebox. Het u ook een sportmoment dat in uw geheugen gegrift staat? Was u erbij bijvoorbeeld toen Bart Brentjes in 1996 met zijn mountainbike naar Olympisch Goud reed? Zag u Feyenoord de UEFA Cup winnen? Laat het weten. Ga naar onze website radio1.nl en klik op de jukebox. Kies uw favoriete fragment en vertel daarbij uw persoonlijk verhaal. Vandaag hebben we contact met Hans Verhaar, want vandaag is het sportfragment van hem. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het favoriete sportmachtfragment van u? Mijn spot, uh, favoriete sportmoment eigenlijk, uh, komt eigenlijk uit het jaar dat ik, uh, ja, mijn fascinatie voor wielrennen geboren is. Uh, het is 1978, uh, na een, uh, ja, een mooie Tour de France. Uh, kwam vrij vroeg in augustus al het WK wielrennen. en uh, ja, Het is de, de befaamde strijd tussen Geri Kneteman aan de ene kant en Francesco Moser in de ja. eindsprint aan de andere kant. Ja, Moser die eigenlijk uh, van de 100 sprints 99 won, ja. behalve die ene hè. Precies. Hij kwam nog op, hij kwam er overheen, maar met een laatste snok kwam Kneteman toch nog over Mozer heen. En via de fotofinish inderdaad bleek dat hij wereldkampioen werd. En nu wordt de sprint ingezet, nu gaat het gebeuren. Nog 100 meter te gaan, Mozer aan de leiding, Kneteman in zijn wiel. Dat Kneteman het te halen of kan hij het niet al? Oh, wat wordt dit een moeilijke finish? Nou, het is, dacht ik, Gerry Kneteman. Ja, hoor! Gerry Kneteman is wereldkampioen. Op de streep heeft hij Mozer geslapt. Fantastisch gedaan. Gerry Kneteman, de nieuwe wereldkampioen 1978. En ik ga het niet proberen bij je hand te van bij Gerry Kneteman in de van Kneteman. Ja, Ik weet niet of ik gewonnen heb, maar het zal niet dat Ik kon het niet zien, maar ik denk het wel. Gerry Kneteman, aan het eind ook ja. nog even te horen. Het is een bijzonder. Het, wa, het was, moet ik ondertussen zeggen, helaas. een was een bijzondere wielrenner. Ja. Waarom? Um... Ja, oorspronkelijk natuurlijk een, een, een Amsterdamse stratenmaker die uh, misschien iets minder talent had dan de mannen als Soetemellen, Kuiper en, uh, en Raas. Maar door heel veel wilskracht en zijn echte Amsterdamse verhalen, uh, wat dat betreft toch een uh, ja, markante figuur werd in, in het wielrennen. ook hè? iemand die de wielertaal toch verrijkt, hè? Ja, nou. zeker. Want hij had uh, destijds inderdaad ook de kneedstooi, kan ik me herinneren. Oh ja, op de Radiotuur ja, de Frans doen. Hij had je die, die mooie woorden van, van met het hol open zitten en harken op de fiets en het doorkachelen et cetera. Hij ja, gaf er een snok aan. En hij gaf er een snok aan, en de dood of de gladiolen en, ja. uh, Je wordt ja. altijd door een strondkar overreden, maar nooit door een trouwkoets. <laughs> ja precies. precies. Heeft u hem wel eens gezien? Ja, Kneteman die uh, woonde na zijn, uh, uh, na zijn actieve loopbaan kwam hij terug vanuit Huidberg in Brabant uh, hier in de Zaanstad. Hij kwam zelf in Assendelft en... Uh, ja goed, dan kwam ik hem af en toe nog wel eens tegen. Hij uh, fietste hier in de buurt, zijn dochter die, uh, die, uh, die fietste hier ook. En dan kwam ik hem wel eens tegen. Roxanne, hè? Aan. Ja, ja, ja. Rijd, die rijdt trouwens wel heel goed in Zeeland, uh, weet ik. Onze columnist was uitgestapt, maar zij reed volgens mij daar wel heel goed. Zeg, uh, ik dank u wel uh, voor het verhaal. Ik, zal ik er nog eentje doen? Op de streep liggen de prijzen. Die, en daar ligt ook de waarheid. Altijd, hè? Ook een mooie hè? Ja. Hartstikke mooi, dat verhaal. Ja. Dank u wel, ook. Okay. heeft u nou ook een kippenvel moment uit de sportgeschiedenis? Ga dan naar radio1.nl. Klik op de jukebox en vertel waarom dat ene sportfragment voor u zo ontzettend speciaal is. We hebben hier nog steeds Hans Veerbeek, die is kapitein luitenant ter zee. Zo heet het in de marine, hè? Dat heet anders bij de landmacht. Ja, we de landmacht luitenant kolonel Maar goed, de aanspreektitel is overste, dus dat is dan makkelijker voor U bent ja, precies. Commandant van een schip wat net terug is uit de hoorn van Afrika. U heeft daar de Somalische piraten letterlijk ook aan hun boot geplukt... in één geval op 11 mei dit jaar. Wat, ik, wat mij interesseert is, wat, wat kost het allemaal om zo'n zo hele operatie te doen? En wat kost het hele piratenprobleem ons eigenlijk? Ja, dat is, het is heel moeilijk om dat natuurlijk specifiek uh, aan te geven. Er is laatst een inschatting geweest van het uh, International Maritime Bureau... die zegt dat de piratenhandel uh, wereldwijd tussen de 5 en 7 miljard dollar kost... Uh -huh. uh, ons als wereldgemeenschap. Dat is natuurlijk ja. een enorm groot bedrag. Uh, wat dat specifiek van Nederland is, is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen... Maar ik denk dat het wel belangrijk is voor, voor de Nederlanders om zich te realiseren... dat u natuurlijk indirect gewoon meebetaalt aan het probleem van de, van de piraterij. We dus zijn afhankelijk van, mm -hmm. uh, van de wereldhandel, uh, Nederland als handelsland... maar ook uh, West-Europa, een heel groot gedeelte van de, de handelstromen van en naar Europa... die gaan via de Golf van Aarde, via de Indische Oceaan... vanuit de Persische Golf, vanuit het Verre Oosten. Ja. En, uh, en elke uh, euro die daar extra aan betaald moet worden... voor verzekeringspremies, voor marineschepen, voor het omvaren van reden, dus dat betaalt u persoonlijk ja. aan de pomp. In de supermarkt of, uh, of in uh, de witgoedzaak. Dus een mooie link naar het werk van, Ju uh, van Jurjen. Um, er was een, een luchtmachtcollega die, die een tijdje geleden zei... je zou eigenlijk om het werk van, van de marine en van Defensie... Uh, beter in beeld te brengen op elke monitor... Uh, die je verkoopt, moeten zeggen. Deze monitor wordt u mede, mede mogelijk uh, gemaakt, uh, gemaakt door de Koninklijke Marine. Het <laughs> voelt misschien een beetje ver. Maar ik denk dat misschien niet iedereen zich dat realiseert dat het nee. wel zo werkt. Precies, want uh, zonder, zonder dat blijft er een hoop hangen. En omvaren, ja, dat kost inderdaad meer geld. Ja, ja uiteindelijk onder... uh, komt men er wel. Maar dat, uh, u en ik betalen dat uh, ja, in als de supermarkt. Anders moet je kaap de goede hoop gaan ronden. Dat is ook een eentje varen. Dat is behoorlijk ver omvaren. Ja, en ja. dat is ook een beetje een naar gebied volgens mij. Hè? Ook daar qua weer althans. Nou ja, goed. Maar daar zijn de meeste co ja, okay. wel voor ingericht. Maar uiteindelijk betalen zij uh, die prijs en verrekenen dat uh, aan de supermarkt of in ja. de pomp, waar je maar wilt. Meneer Veerbeek, er komen bezuinigingen aan, hè? dat weten we. 12 september zijn er verkiezingen. Wat gaat u merken als onderdeel van Defensie van die, van die bezuinigingen binnen de marine? Ja, uh, dat merken we natuurlijk nu al. We zijn nu bezig met het uh, ja. verwerken van de bezuiniging van het vorige... of van het huidige Dimissionaire ja, kom... kabinet. We, we, we en dat, af. dat raakt ons behoorlijk hard. En wat er nou daar nog, daarna nog op ons afkomt, dat weten we niet. Maar uh, ik ga ervan uit dat de meeste politieke partijen inmiddels wel overtuigd zijn... van het feit uh, dat Defensie voorlopig even... Uh, buiten schot moet blijven. We zijn uh, nog steeds bezig met het verwerken van, uh, van de huidige bezuinigingen. En dat, uh, nou, dat heeft een behoorlijke impact. We kunnen niet meer uh, zo lang alles doen uh, wat we willen doen. Uh, en dat, uh, nou ja, dat heeft ook direct uh, gevolgen voor, uh, voor de veiligheid van Nederland. Ja. Mooi om eens te filmen, denk ik, voordat het straks niet meer bestaat, Jurgen. Zo, nou nee. En vanavond, uh, ja, dan kunnen, u, kunnen jullie thuis kijken. Want waar is uh, Nederland, uh, Denemarken, waar hebben de mensen dat gekeken? Ja, we hebben dat dat betreft uh, hebben de bemanning van de Vlaamsel een mooie afwisseling uh, meegemaakt. We hebben de eerste wedstrijd gekeken in Malaga, in Spanje. Dat was tegen de Denen? Uh, dat was tegen de Denen. We lagen op dat moment binnen omdat het schip natuurlijk ook uh, bevoorraad moet worden. We hebben brandstof nodig, uh, vers voedsel. En de bemanning even de tijd geven om de, de benen te strekken... voordat het laatste gedeelte van de thuisreis uh, begint. Dus een gedeelte... Van de manning heeft dat uh, in kroegen en cafés uh, in uh, Malaga bekeken. Uh, de tweede wedstrijd hebben we op zee gekeken. Het uh, is altijd even spannend om te kijken of je satelliet uh, Nou, van Calais, daar ergens? Nee, we zaten toen uh, ten noordwesten van, uh, van Portugal en, uh, en Spanje, Cape <laughs> Finister. En dat was best nog wel uh, een, een mooi moment. Omdat op zee, dat, dat geloof je misschien niet als je zo vanuit de lucht naar de zee kijkt... maar daar zijn ook routes en snelwegen waar je wel of niet uh, mag varen. Mm -hmm. We waren net bij een punt gekomen waar je dus eigenlijk met de verkeersbaan om de koers moest verleggen. Omdat dat de aanbevolen scheepvaartrichting was. En de, de officier van de wacht... Die belde toen van uh, ja, ik moet nu eigenlijk draaien, maar de wedstrijd was nog niet afgelopen. <lacht> uh, dus toen hebben we gezegd van uh, nou, laten we nog maar even Restaurant. een paar minuutjes uh, deze koers uh, vasthouden. Dat kan nog net voordat ja. we uit onze verkeersbaan uh, schieten en zodat we de hele wedstrijd uh, hebben kunnen zien. <lacht> en de derde wedstrijd, uh, die kijken we vanavond allemaal thuis bij onze gezin of bij, bij vrienden. Gaan het worden? Gaan we winnen? Ja, ik denk 2-0 van Nederland. Ja, ja, ja 2-0. Ja, ik zeg het inmiddels ook. Ja. <lacht> Dat <lacht> denk ik wel. Oh. Overste, Vierbeek, Hans Vierbeek, die was bij ons in jury Verstegenwinnaar van de VM-ogord. Hartelijk dank uh, hier voor het feit dat jullie hier dit uur waren. Straks gaan we naar de Mans. Gaan we sowieso En wat nog meer? We hebben ook onder andere nieuws uit uh, Turkije. Er is een grote gevangenisbrand geweest. We gaan contact zoeken met uh, onze correspondent. Bram uh, Vermeulen is daar. Uh, het laatste nieuws. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Vanavond in groep B op kwart voor negen Portugal-Nederland en Denemarken-Duitsland.